Op de Ginkelse Heide is een handganaat tot ontploffing gebracht. De granaat uit de Tweede Wereldoorlog werd daar vanmorgen gevonden... door een voorbijganger tijdens de herdenking van de operatie Market Garden. De jaarlijkse herdenking kon gewoon doorgaan. Daarbij sprongen honderden parachutisten uit historische vliegtuigen. Zo werden de luchtlandingen in 1944 herdacht... waarmee operatie Market Garden destijds begon. Volgens de gemeente Ede waren er zo'n 40.000 bezoekers... naar de Ginkelse Heide gekomen. In Os is op maandag 8 oktober een officiële herdenking voor de vier kinderen die donderdag omkwamen bij een aanrijding op een spoorwegovergang. Volgens de gemeente is de samenkomst bedoeld voor iedereen die wil stilstaan bij de slachtoffers. De tijd en locatie van de herdenking worden nog bekendgemaakt. Vanmiddag hadden zeven moskeeën en kerken hun deuren geopend, zodat mensen een kaarsje konden aansteken of met elkaar konden rouwen. Het weer. Vanavond kan er in het hele land nog regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden. Ook morgen veel regen. Het wordt dan een graad of 13 met veel wind. In kustgebieden kunnen harde windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Twee van Entertainment voor jullie hier. 106.9, 104.5. En natuurlijk op tv-tekst. En natuurlijk in de Vrije Eter. En DHB Plus 5C hebben we ook nog. Overal zijn we te beluisteren. En uh, ja je kan ook nog eventjes meekijken. Live-nl. Of ieder wel zfm-live.nl. Dit was uh, Olida Adams en uh, Rhythm of Life. En uh, ja... Uh, Monique is er nog steeds en uh, Sean ook. Ja, net konden we eventjes geen afscheid nemen want uh, ja, het nieuws kwam er al aan. Hè. We hebben eventjes uh, een stukje van uh, het uh, nummertje van het afgezaagde zinnetje mogen beluisteren. Dus ja, helaas moesten we die uh, ook afzagen voor het nieuws. Uh, ja, er is maar toch nog één vraag. Uh, hoe ziet de toekomst eruit? Ja. Hoe ziet jouw toekomst eruit of jullie toekomst? Als ik dat hoe hoe moet ik dat zeggen? Nee, maar qua <laughs> uh, muziek? Qua muziek. Nou, wij gaan uh, door. We hebben aardig uh, onze optredens die staan geboekt. En um, ja, dat is natuurlijk heerlijk uh, om dat te doen. En ja, ik blijf gewoon nieuwe nummers produceren... waarbij uh, John en ook mijn dochter... hier en daar in het achtergrondkoren te horen zullen zijn... Ja, we gaan gewoon door zoals we nu bezig zijn. En uh, het wordt alleen maar leuker, denk ik. Oké, okay, want je bent eigenlijk met je dochter ook weer... Uh, nou ja... Dus maar ben je eigenlijk uh, aan het stimuleren om te, om nou, te zingen? Nou ja, ik heb een, um, een schat van een dochter. Die is uh, nu geloof ik 34 of 35 gaat ze worden. En ja, zingen is voor de moeder. Maar ik heb uh, er komt een heel mooi balilied. lied. Wat ik ook heb geschreven, uh, ook samen met Kloes. Uh, en... Ja, haar stem lijkt toch een beetje op die van mij. En toen had ik, dacht, had ik zoiets van, nou, ik ga gewoon naar haar vragen of ze het koor dan uh, wil doen. En tot mijn grote verbazing uh, zei ze, ja, dus ja, dat is nog een verrassing uh, dat uh, nou, in de maar toekomst ik, ligt. Ik, ik, ik, ik neem aan dat je er al gehoord hebt. Ik toch? heb al een stukje gehoord, ja. <laughs> dat, dat, dat bedoel ik. Ja, ik niet, maar goed. <laughs> nog even wachten. <laughs> dat gaan we zeker doen. Hey, um, ja, toch bij deze wil ik uh, afscheid van jullie gaan nemen. En uh, jullie bedanken voor de reis hier naartoe. Heel graag gedaan. Het was en, leuk uh, hier te zijn. Ja, en, en natuurlijk bedankt uh, voor de lekkere appeltaart. Graag gedaan. En we keep in touch. Ja, zeker. En uh, ja, de volgende keer trakteer ik. Ah, dat is goed. <laughs> <laughs> Dankjewel. Hey, we, gaan, uh, we gaan in ieder geval nog even een nummertje van je draaien. Uh, ja, uh, Brazil, Brazil. Ja, ik wil met jou naar Brazil. Ik wil Brazil. met jou naar Brazil. Ja, ja dat wil nou, ik wel met jou nou, hoor. Dat, uh, <laughs> ja, ik, ik, ik weet niet. Brazil, Brazil wil ik daarna een ja qua ja. weer qua ja op dit moment wel en jij ook bedankt ja ja, ja. ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> oké okay. ik wil met jou naar brazil de hele dag schijnt naar de zon de zandbaranten op het strand uw blote voeten in het zand Papaya, mango, ananas, het ijs dat rinkelt in je glas. La la la la la la la la Ik wil met jou naar Brazil, de hele dag schijnt daar de zon. De samba dansen op het strand, je blote boel. I'm him. Het is nog niet voorbij en zo is het. Tot 7 uur. Entertainer voor for You. En we gaan lekker verder met Chris Norman. En Stay One More Night. You yeah. en we gaan lekker verder naar Bertha Verbeek En ja, zij het over jij was de liefde van mijn leven. ZFM Entertainment for You en dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij, eet smakelijk en een zeurtje gegeten dat jullie wel mogen bekomen. Ja, jij Je deed zoveel pijn en verdriet Toen jij Me zomaar in Zacht en lief Maar jij Je komt jezelf echt nog tegen Want je hebt me zo bedrogen Al je woorden zijn gelogen over jij Alles is te laat Ik ben ontzettend klaar Ik moet alleen staan Alles doet zo pijn Waarom moet dit zo zijn? You're <laughs> En uh, jij was de liefde van mijn leven. En ik heb in de uitzending. Ja, wie dan? Wie, niemand, niemand anders eigenlijk als uh, Ray Smit. Ja, goedenavond. Toch? Hey, Ray. <lacht> goedenavond. Ja, nou ja, blij dat we in ieder geval nog uh, eventjes uh, kunnen spreken. Ja. ja, tuurlijk. Altijd toch? Ik ja. ben klaar met eten, dus ik ben er helemaal klaar voor. Nou, heerlijk toch? <lacht> hey, um, ja ik zou haast zeggen: kom met me dansen, maar. Ja. <lacht> Hé, hey, uh, ja, daar bellen we nu uh, natuurlijk even over. Uh, over jouw single Kom met me dansen. Ja, He, ik, ja. uh, ik heb daar natuurlijk ook eventjes uh, de, de videoclip bekeken. En ja, het is een geweldige clip geworden. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik, ik, ik wilde echt wat anders en het ja. is ook echt anders geworden. Ja, dat, uh, dat is inderdaad heel anders uh, als, als, als, als eigenlijk uh, ja, wat we de laatste keer gewend zijn eigenlijk toen je hier in de studio was. Ja, klopt. En het maar is toen, ook wel... Ja, het is wel spraakmakend, want er zijn... ja. zitten wat leuke dingetjes in en de mensen hebben het erover. Dat vind ik belangrijk. Ja, ja want uh, zeg ik de vorige keer dat je in het studio was, uh, ja, was je vrouw en dochter lekker op het strand. Ja, klopt. <laughs> lekker op het strand, ja. Ja, er ja, is, nou, ja. is nu niet echt het weer voor, maar... Nee, nee. Nou ja, ik zit uh, vanaf maandag weer op het strand, dus... Uh, Aha, je gaat uh, naar, uh, naar Gran Canaria. Nee, ik ga weer naar Spanje. Ik, ik heb mijn optredens daar weer uh, komende week. Dus, uh, ja, nou ja, ja. Uh, ja. ja. Het is eigenlijk en, uh, ook allemaal Spanje, De Costa, daar Costa, ja. zeg maar. Oh, Oké, okay. de Costa's. Ja. En, en dat is waar? Uh, dat is vlakbij Benidorm. Oh, Oké. Okay. Ja. Uh, uh, een mooie toeristische plek, in ieder geval. Ja, en het is nog steeds 30 graden daar, dus. Ja, ja dat is uh, ja, beter dan hier, inderdaad. Het is even nou. afzien, maar ja, het is niet anders. Hey, maar uh, Ray, uh, ja. wat, wat komt er? Uh, is er binnenkort weer uh, wat nieuws voor je te beluisteren? Want je gaat als een trein. Ja, nou ja, weet je, we zitten nu uh, op anderhalf jaar. En, en in anderhalf jaar hebben we nu uh, vier singles uitgebracht. Ja. Uh, waarvan de laatste natuurlijk in het Nederlands en het Spaans op de single staat. Ja. En uh, we gaan even kijken, hoe moet ik niet liegen, eind oktober ga ik met Laurens van Wessel weer de studio in. En dan gaan we alvast uh, weer, weer uh, de basis leggen, zeg maar, voor een nieuwe single. En die staat gepland voor 2 januari. Ja, oké. Okay. Dus we hebben nog niks, maar uh, we gaan hard aan de slag. Want uh, even kijken uh, even kijken, toen je hier in de studio was, hadden we eigenlijk de single van Ola La, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Frans, Frans Bauer uh, had hem ja, gemaakt toen. Ja, klopt, ja. ja. Ja, nou, de, de, en, en de, de andere cinema was de zonnestralen en toen ja, kreeg je pak me dan en nu kom ja, met ik me dansen. Dan, ja. ja, en nu met me dansen, ja. Ja, ja nou, zijn we zijn wel helemaal op de hoogte. Hé, hey, waar ja. kunnen, kunnen mensen jou bezichtigen? Via, via Facebook en uh, ja, ja, ja, Instagram? Ja, ik, zit, ik zit heel veel op de social media, ik zit in ieder geval heel veel op Facebook... ...en Facebook ja. wissel, ik, wissel ik heel erg af, privé en muziek, dus ja. mensen kunnen alles van me komen te weten... Ja. En, en dan heb ik nog mijn Instagram. En uh, ja, ik heb ik ook een website. www.raysmith.nl well, uh, en, en dan met TH, hè? Met TH, ja, de Engelse tak. Ja. Uh, vroeger van de chips, denk ik. Hè. Maar ah. uh, nu niet meer. <laughs> <laughs> <laughs> en uh, en uh, ja, weet je, als mensen op Facebook uh, uh, zitten... dan kunnen ze overal ook zien waar ik kom... en wat ik ga doen en waar ik heen ga... en waar ik optreed. Dus uh, daar staat eigenlijk alles, uh, alles gewoon op. Ah, oké. Okay. Hé, hey, um, ja... Ja, ik zou zeggen, we gaan, we gaan hem zo even draaien. Nou, helemaal top. Komt, ik... uh, komt er nog wat. Uh, ga je nog wat uh, speciaals doen uh, op het podia of uh, open podia? Ja, ik heb, uh, nou, ik heb genoeg optreden staan nu, tot eind van het jaar in ieder geval. En, en we zijn voor volgend jaar alweer bezig. En ik heb uh, nou, nu dan uh, druk ook met de radiostations natuurlijk, ja. omdat de single net uit is. Dus morgen heb ik uh, opname voor Toppers van Oranje in Nijkerk. Geweldig, televisie ja. en dan uh, maandag uh, of zondag nog op maandag vertrekken we naar Spanje voor optredens en dan ja daarna zit ik weer in Alphen in Eindhoven in Zwolle in, noem maar op overal dus ja. het, het kijk vooral op mijn Facebook en vrouw lief gaat mee hè? die gaat mee ja ja ja gelijk hebt ze Klopt. ja helemaal tuurlijk geluk ja, toch ja nee, dat als het, als het kan Hé, Ja, het niet natuurlijk ja. Dat moeten we regelen gewoon. Zo is het. Hey, en zit er nog een album aan te komen? Ga je nog een verzamelalbum maken? Ga je nog iets uh, bijzonders doen uh, qua muziek? Nou, ik, ik heb toevallig dat ik uh, kreeg ik gisteren te horen dat ik dat een nummer van mij alweer op een verzamelalbum komt. Ja. Ik, heb nu, ik sta nu op vier, uh, vier verzamelalbums. En okay. er komt in oktober nog eentje bij. En er komt in november nog eentje bij. Er staat dan één of twee nummers van mij op en andere artiesten. Ja. En de planning is als we, ja, volgend jaar, als het allemaal nog lukt, uh, dan gaan we gewoon kijken of we de nummers kunnen bundelen op een album en daar misschien nog een paar leuke nummers bij maken. Maar dat is nog een beetje uh, toekomstmuziek. Ja, weet je wat me nou bijzonder lijkt, uh, Ray? Wat zeg je? Ik zeg, weet je wat mij nou bijzonder lijkt? Nou, vertel. Als ik jou eens een, een hele mooie, gevoelige ballad hoort zingen... Ja, nou, dat, weet je, die vraag die krijg ik eigenlijk van diverse stations. Dat is echt zo, zo leuk, want ik heb gewoon vier up-tempo nummers nu. Ja. En mensen zeggen, ja, maar je moet ook eens een bellet gaan doen. Dus misschien dat het eraan komt. Ik weet, ja. Misschien een ideetje nou, voor een album. Nou, inderdaad. Uh, ja. We gaan de studio in, dus wie weet. Ja, nou, dat lijkt me een, sowieso een hele mooie verrassing op, op het album. Ja. ja. En, als, dat, als dat zou lukken natuurlijk. Ja, maar dat moet wel sterk zijn, vind ik. Ja. Maar er, zijn, er, zijn best wel, er komen best wel ballets uit, zie ik. Ja. En, en er, zijn er zijn er een paar bij waarvan ik zeg van god, dat is echt een sterk nummer, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik, ik denk als je met die komt, moet het ook een sterk nummer worden. Ja, inderdaad. Nee, daar heb je gelijk in. En, en, en dat is zeker niet makkelijk. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat is echt. Want het moet ook vanuit jezelf komen. En ja, ik vind ja, ja. ook dat, dat het ook wel iets moet zijn, over iets moet gaan wat je hebt meegemaakt. Ja, het, ja, ja het, je moet inderdaad uh, de feeling erbij hebben, inderdaad. Klopt, ja. Dat, uh, als je ja. dat niet hebt, dan, dan komt het ook niet over. En dat, uh, ja, dat, dat weten we. Dat werkt niet. Nee, dat klopt. Ik had toevallig, gisteren was ik uh, in Groningen bij een radiozender... en er was ja. een zanger, Chris, Chris de Roog, even die? Ja, ken? die ken ik. En, uh, en die heeft ook een paar hele mooie ballets. Maar die heeft ook dingen gewoon heel veel meegemaakt. Ja, ja. ja. En dat hoor je in de muziek. Dat vind ik echt top. Ja, want die, die is een ja. tijdje buiten... Uh, ja uh, buiten de, de, de zang geweest. Ja, hij is heel ziek. Nee, want hij is uh, uh, toch wel last van de batterij, als, als, om ja. het maar zo te zeggen. Ja, ja, klopt. Dat, dat, dat heeft hem aardige pit gegeven. Maar ja. hij is helemaal terug. Ja, nou dat, uh, en, dat is prachtig uh, ja, en, inderdaad. Ja, ja en, en dan, dan heb je ook dingen om over te zingen. En dan, ja. dan komt het vanuit je hart, vanuit je, vanuit je ziel. Ja, nou ja, dat is inderdaad waar. En dat, uh, daarom zeg ik, je eh, je moet het voelen. En, en als jij het zelf voelt, dan komt het bij het publiek zeker helemaal goed. Nou, ik ga mijn best doen. Nou, we, we, gaan, we gaan je volgen. Ja, We gaan je ik. volgen. Dat is zeker leuk. <laughs> Oké, okay, nee. Hey, ik zou zeggen, een fijn weekend. Bedankt voor je tijd. Ja, graag ja, uh, gedaan. Ja, graag uh, tot de volgende keer. Of hier in de studio, of uh, via de telefoon. En uh, ja, heel veel succes daar in, uh, in Spanje natuurlijk. Aan de Costa. Ja, gaat lukken. En ja. uh, geniet ervan. Oké, okay, dankjewel. Heel Gezinde groeten. Hey, dankjewel hè. Oké. Joep, doei doei. Race Schmidt en kom met me dansen. Kom met me dansen. En dat was hij dan, Ray Smit. Heerlijk nummer, ja. En, en wat gaan we doen? We gaan nog wel lekker plaatje draaien. En dat plaatje is van, uh, ja, Aqua. Happy Boys and Girls. Happy, happy. Come on, let's go get it on. Be happy, happy. Be happy, happy. Come on, let's go get it on. En ik ga u weer meenemen naar Kroatië. En dat is allemaal met Oliver Dragojevic en Manny Trebasti. En dat allemaal voor Zelka. Zelka, deze is voor jou. Ni En me, ja, me, many Trebasti. Ik kwam zelf even, even helemaal niet meer uit. En uh, ja, dat was allemaal uh, voor Zelka En het volgende plaatje we gaan draaien Ja, dat is van Johnny Logan. En wie kent hem niet? Ja, die, die, die blonde man. En uh, ja, geweldig nummer was dat: het Songfestival. En What's another. year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 Someone who's getting used to being alone En de Johnny Logan. En uiteindelijk uh, ja, ga ik nog iemand uh, voor zeven uur nog eventjes uh, in de uitzending halen natuurlijk. En dat is uh, Laura Ros. Laura, een hele goede avond. Goedenavond. Een Goede avond. Wat was je aan het doen? Wat was ik aan het doen? Nou, ik was eigenlijk net in mijn bak met uh, sop aan het voelen om te gaan. Rijden. Aha, oké. Okay. Dat dus, uh, <lacht> hadden... was ik eigenlijk aan het doen. Sorry? <lacht> dat was ik dus eigenlijk net aan het doen. Oké. Okay. Ik ben net klaar eten, dus uh... Ja, dus, dus eigenlijk stoor ik je gewoon? Nee, oh. ik mag mee hoor. Ik ga gewoon lekker verder en dan uh... <lacht> Ja, hey, hoe is het met jou? Nee. Ja, mij zou het prima, ik zeggen. Uh... en daar. Ja, ook heerlijk, ja. behalve het weer niet. Als ik naar buiten kijk, dan is het behoorlijk uh, nat. Dus ja, ja, ik weet niet hoe het daar bij jou is, maar ik jij denk hetzelfde. Het. Ja, klopt. Het is niet een mooi weer, helaas. Nee, nou ja, helaas, we hebben het een beetje gehad, hè? Ja, ja hey. nou ja, we hebben het mooi gehad, toch? Ja, we hebben niet te klagen. Dat sowieso nee. niet. Klopt. Hé, hey. jij, jij en ik, daar bellen we eigenlijk ja. voor. Jazeker. Hey? Hoe gaat het met ja. de single nou, het gaat eigenlijk supergoed. Ik heb niks te klagen. Dus uh, het is voor mij een nieuwe start en eigenlijk wel een goede start. Dus, uh, ja, want uh, ja. Uh, uh, jij hebt niet eerdere singles uitgebracht, hè? Dit is je, echt je eerste single. Nee, nee, nee. Ik heb nog uh, andere singles. Ja? Ik heb wel uh, in 2008 heb ik, uh, mijn eerste single uitgebracht. Uh, wacht en... even. Ja, ik, ik zie er wat, ik zie wat uh, voorbij komen, ja. Ja, ja, ja dat was droom en Daar ben ik mee begonnen. En daar heb ik nog Brabant Party mee gehad. mee, ik praten gestaan. Ja, wat ik, ik, ik uh, zie ook iets, iets met uh, Let's Marvin Gaye. Die ook, ja, met Frank Hoek. Ja, ja dat zie ik ineens voorbij komen. Ja. <laughs> dus, uh, ja. Heb ik heb wel het een en het ander gedaan, maar uh, er was wel even wat meer ervaring nodig. En ook uh, vanuit mezelf uh, moest ik even gewoon kijken, want wat wil ik nou? Ja. Waar wil ik mee verder? Uh, waar waar zal ik bekend mee willen worden? Uh, nou ja, ik wist het, van binnen wist ik het wel. Maar het is moeilijk uitleggen, er zijn geen instrumenten bespeeld... Uh, om dan uit te leggen, wat zoek je nou, wat wil je uitbrengen. Ja. En dat is, uh, ja, na wat ervaring en even een stop tussendoor uh, is me dat gelukt. Dus uh, vandaar jij, ja, ruk. Ja, ja, wat, uh, wat, wat heb je zelf met het nummer? Ja, wat ik heb, ja de, vooral de vrolijkheid. Uh, kijk, ik, ik ben wel van de dubbelzinnige teksten. Ik ben zelf niet echt van het, de, ja, ik hou van jou blijven trouw teksten. En nee. ik denk dat het uh, door Manfred toch wel goed is gelukt om dubbel uh, te maken, want hij heeft het leven gemaakt. Ja, ja maar ik moet, ik moet zeggen, jij en ik. Hè, dat, uh, dat klinkt toch ook als, uh, als uh, ja, ik hou van... Nou, ja, hoeft niet. Ik vind het zelf, uh, dat dus je wel dubbelzinnig kan bekijken. Het, in dit geval hebben we natuurlijk wel de liefde gepakt, dat is het, het Nederlands dadelijk pakken is ook vaak de liefde. Ja. Maar ik vind het zelf wel dubbelzinnige tekst, want je kan dat ook naar nou, vrienden kijken... Uh, ja, je kan het, het voor lichting. meerdere dingen gebruiken, dat, dat ben ik met je eens. Juist, juist. Het is, niet, het, is, het is nog niet de standaard tekst. Ik hou van jou, ik blijf trouwen. Het is meer van uh, hè, geniet van het leven. Dat is ook wat ik uh, nee. hoofdzakelijk wil uitstralen. En uh, ja, met een nummer is het dan en de liefde, maar toch ook, ja, je kunt ook naar vrienden toch? Hoe ja, nou, nou, het is het, maar het is ook een vrolijk nummer. Ja, ja, dat vooral. Dus, ja. Uh, en wat, wat, wat, wat ga jij uh, specifiek uh, ga je nog uh, iets uitbrengen als je zegt van nou... Dat hadden we voor jou niet verwacht. Hmm, dat weet ik zo niet. We hebben net deze uitgebracht, dus daar gaan we eerst mee knallen en om, uh, ja, nee. Dus, dus je hebt nog niks in het verschiet. Ja, we zijn wel bezig met iets, maar of dat. dat uh... Of dat het gaat worden, dat weet je nog niet. Nee, ja, je stelt de vraag of dat ik uh, iets ga uitbrengen wat je niet van mij verwacht. Maar ik denk dat we het mooi oppakken op wel iets wat. wat... Een beetje dezelfde is als jij ja, en ik. Misschien in de toekomst dat er iets anders is gekomen, dat weet ik zo niet. Ja, want, nee. wat, wat ga je ook nog uh, wat ballets maken of, of blijf je nu uh, eventjes in het, uh, ja, in het feest uh, circuit, oh, zeg maar. Ja, maar nu zal het wel goed feesten uh, blijven. Ergens gaan we gaan maar een keer een ballet uh, uitbrengen. Want uh, ja, ik ben zelf ook echt een gevoelspersoon. Ja. Dus uh, ja, vrolijkheid wil ik graag overbrengen, natuurlijk. Maar ja. uh, een ballet. Uh, ben ik al zeg ik het zelf ook gewoon heel sterk. Dus dat zou ik ooit wel maar zeker willen laten horen. Ja, wat, en, en kerst, kerstnummers, uh, dat, dat ga je ook niet doen? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, ja, misschien in de toekomst weet ik ook niet. Maar echt een specifiek kerstnummer vind ik ook zonde. Uh, dat is misschien leuk als je wat bekender bent en genoeg geld ervoor hebt. Ja. Dan ja, kun je alleen gedraaid worden met de kerst. En verder niet, tenzij je nou, maar ja, goed. het algemeen uitbrengt. Ja. Dat zou kunnen, maar uh, we gaan het zien. We gaan even nog even wat uh, vrolijke toe verder. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we je blijven volgen. Want ja. Toppie, leuk. Wie, wie, wie, wie weet, komt er nog iets verrassends? Hey, en sta jij ook nog op open podia? Uh, ja, we hebben deze zondag uh, hebben we Toppers van Oranje. Ja. En dan hebben we. Ja, ik woon voor 13 oktober. Hebben, uh, ja, hebben we nog meer, maar iedereen kan alles volgen op mijn Facebookpagina. Op, uh, ja, onder de naam Laura Ros met dubbel S. Ja. En dan, uh, ja, dan zal ik alles op plaatsen waar ze in ieder geval gewoon zo naartoe kunnen. Oké. Okay. Vast en zeker voorbij. Ja, maar jij hebt geen eigen site nog? Ik heb ook een website, dus uh, www.lauweros.nl. Oké, okay. met dubbele S. Zo, nog... Ik zit hier mee te kijken, wacht. We hebben in ieder geval zondag 14 oktober, dat sowieso, en ja. het uh, Afrieste Festival en Oranje Party. Dus uh... Oké, okay, en dat is allemaal te bezichten op je, op je site en op, uh, op Facebook. Instagram heb je ook nog? Nee, nog niet. Daar oh. uh, ben ik wel even veel mee bezig. Want ik dacht eerst, ah nee, dat ga ik niet doen, al die pagina's. Maar ja, er zijn toch veel mensen die het wel volgen. Er zijn zelfs mensen die geen Facebook hebben, maar wel Instagram. Ja. Dus uh, waarschijnlijk gaan we dat daar wel doen. Zodat we een beetje Facebook, alles kunnen, en, of uh, evenementen kunnen toevoegen. En ja. Instagram echt de foto's. Ah, oké. Okay. Nou ja, en verboekingen geldt zelfs eigenlijk, hè? Ja, dat kunnen ze. ik heb dat zelf nog in de hand, tot nu toe. Dus uh, daar, uh, ja, daar heb ik gewoon op mijn pagina. Inderdaad kun je alles daarover vinden. Er staat mijn telefoonnummer bij. En dan, uh, oh. ja, daarop kun je me altijd bereiken. Oké. Okay. Nou, dan denk ik dan we hem eventjes gaan draaien. Want we gaan langzaam naar het uh, nieuws van 7 uur. Oké. Okay. En dat zou zonde zijn als we hem niet af konden draaien. Nee, nee dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Toch? <laughs> ja, zeker. Hey. Hey, Laura. Bedankt voor je, in ieder geval voor je tijd. En uh, ja, ik wens jou een heel goed weekend. En heel veel succes uh, in de komende tijd. Dankjewel. Jullie hebben bedankt voor de, voor de moeite en de tijd. En, dan, uh, ja. Ja, en wie weet, uh, ooit eens een keertje in de studio. Komt helemaal goed. samen we eens kijken. Oké. Okay. Hey, goed weekend. Okay. Doe doe. Doei doei. Laura Ros en jij en ik. Het is niet te geloven Nee, dit kom ik nooit te boven De controle ben ik nu heel even kwijt Weet niet, is het je lach Die straalt iedere dag Of is het al gewoon je aanwezigheid Ik kan nergens anders meer aan denken Laura Ros en uh, ja, jij en ik, ik en jij, en uh, ja, ik hoor allerlei bijgeluiden en uh, ja, ik weet niet wat het is, maar goed. We gaan uh, lekker verder met Richard Durant en Always the Sun. Darkness grows, in of Every is cold as ice true Always the sun. En dat allemaal hier. CFM Entertainment View. Tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, we gaan lekker verder met Matthias Rijm. En verdomd, ik liep die. Blijf er lekker bij. De Euro Breakdown. Zo direct met Mike Boule. En ja, heerlijke muziek weer uit de, ik zie je ja, door die de straf, Europese ik Top 40. Ik heb dat vroeger ook gang gemaakt. Ik geloof het. Natuurlijk.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 En ik denk er schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lief dich. Ich lief dich nicht. Verdammt, ich brauche dich. Bij deze wil ik u alvast bedanken voor het luisteren. Bedanken voor het kijken. Ik wil En uh, natuurlijk ja, ben ik volgende week eventjes niet aanwezig. We hebben een dagje voor jij. Dus ik zou zeggen tot over twee weken. Een goed weekend en tot dan.